Als je het dan niet kunt laten, kon je tenminste wat beters kiezen. Ik heb je al gezegd, voor mij is ze goed genoeg. Oh, die dikke trut, daar kan toch niemand wat in zien? Wat bij zieltje in vredesnaam. Ik kies mijn eigen vriendin We weten allebei wat dat op uiteraard. Ik heb toch nog niks beloofd? Ik heb toch nog niks beloofd. Och, ze is alleen maar van plan je naar het altijd te slepen. Ik trouw niet met haar. Ik moet om jou lachen. Oh nee, jij trouwt niet met haar. Wat moet ze dan van je, dacht je? Je bent de lotte, de loterij, jongen. En dat stomme schap, dat wil maar één ding. Het recht om in jouw achtertuintje te glazen. Daar heeft ze nooit iets van gezegd. Ik zag wel... ...hoe haar kleine, begerige oogjes... ...door de kamer gleden... ...en keken waar het driedelige bankstel moest komen te staan. Het was een vervelende verrassing... ...voor dat het huis van mij is. Wat voor romantische verhaaltjes heb je nog meer opgehangen? Ik bleef er haast in, toen ze het over moeder zei Het wordt steeds erger met je, weet je dat? Je vertelt nu al hele lelijke, smerige, kleine leugentjes. Ik weet niet wat je allemaal achter mijn rug zegt... of tegen wat voor schoenen je dat doet. Zeg uit! Ik waarschuw je. Ik maak zelf uit wie mijn vrienden zijn. Waarom zou ik niet? Dat doe jij ook. Je hebt altijd de dienst uitgemaakt. Ik heb er nooit veel in te zeggen van. Je verwaait de zaken! Ik heb je nog nooit gedwongen. Nooit. In elk geval kies ik nu mijn eigen vrienden en vriendinnen. En zij is de eerste. Hm. Ze wil dat je met haar meegaat. Dat zit je niet zo lekker, hè? Ja, dat is eigenlijk niet wat jij wilt, hè? Misschien wel. Wat moet ik dan geloven? Dat ze liegt? Als ze zegt dat jij beloofd hebt om met haar te trouwen? Of dat jij liegt? Als u zegt dat het niet waar is? Het is zo'n belachelijk idee. Ik, eh, ik denk dat zij liegt, Riri. Ik heb niet gezegd dat ik met haar zou trouwen. Ik heb alleen gezegd dat ik met haar mee zou gaan. Meer niet. Dit is dus weer het oude liedje. Maar dat soort tv is niet op een avontuurtje uit. Die willen onder de pannen zijn. Ja, en wat dan nog? Je zeurt er maar over doen. Heb jij me daarvoor niet dit baantje bezorgd? Je kan het me niet verwijten als ik eens naar iets voor mezelf ga uitkijken. Ik deugd toch immers nooit wat ik doe. Je zou blij moeten zijn als je me kwijt bent. Ik ga weg. Maar jij daarentegen, jij gaat nergens naartoe. Jij doet maar één ding. Jij kat met er en heel gauw voor ik ontzettend kwaad word. Nee, nee, nee, nee. Als je nog één keer naar hem toe gaat, dan krijg je nog meer. echt, echt niet erheen. beloof het me. Ik beloof wil, het. Ik wil hem nooit meer zien. Het spijt me, Claire. Het spijt me, schat. Het, het, het komt alleen. Wat was dat? Ik werd koud. Laten we terug gaan naar de auto. Of iemand nog wat zit te kijken. Mevrouw, ik ben Thompson Smedwick en ik woon verderop in Beasley. Nee, nee, nee, nee, nee, we hebben elkaar nooit eerder ontmoet, maar ik vond dat het tijd werd dat we kennis maakten. Ziet u, uw dochter Claire, heet ze niet zo, gaat de laatste tijd nogal veel om met. Je hmm, met... bent toch niet de vriend? Hè? Nee, nee, nee, nee, het is allemaal nogal ingewikkeld. Ik kan het niet met twee woorden uitleggen, eigenlijk. Misschien mag ik even binnenkomen. Ach, binnen voel je je niet zo of je met veters loopt, hè? Nou, u hoeft me niet te vertellen dat u haar moeder bent. Als twee druppels water. Uh, gaat u zitten. Fijn. Meneer... Smetwick. Fijn, dank u. Ik, uh, ik vrees dat ik u net bij uw drukke werk overval. Ja, het valt niet mee om alles netjes te houden, hè? Ik ken dat. Helaas hebben Raymond en ik geen goede vee om voor ons te zorgen. Wij rommelen maar zo'n beetje op ons eentje. Ik uh, kom eigenlijk voor Raymond. Hij is nogal dik met Claire bevriend, maar dat weet u natuurlijk. Ja. Uh, hebt u hem toevallig al ontmoet? Nee. Ja, ja, ja, daar, daar was ik al bang voor. Ze brengt hem gauw eens mee. Nou. Oh. Dan komt het toch prachtig uit als ik u een beetje voorbereid. Omdat ik Raymond door en door ken... en met hem in één en hetzelfde huis woon... kan ik u praktisch alles over hem vertellen. U moet me niet kwalijk nemen... dat ik zo brutaal bij u ben binnenkomen vallen. Oh, u bent van harte welkom. Ach, je merkt meteen dat je met beschaafde mensen te doen hebt. Zeg ik altijd. Een kopje thee misschien, een kopje. Nee, nee, nee, nee, nee dank u, dank u. Erg vriendelijk. Ach, ik ben erg blij dat uw dochter u alles verteld heeft over haar relatie met Raymond. Uw ouders moeten vaak boeten voor de zonden van hun kinderen, nietwaar? U bent toch niet zijn vader? Mijn hm? <laughs> nee, Hemel, nee, nee, nee, hoewel het feit dat hij 35 is, wil nog niet zeggen dat hij geestelijk volwassen is. Er zijn mannen die hun hele leven streken blijven houden, vooral als ze het met hun verantwoordelijkheid niet zo nauw nemen. Raymond's instelling in het leven is altijd een tikje vrij gevochten geweest... maar dat komt door zijn intelligentie quotient. Het is nogal laag. Ik hoef, denk ik, niet uitvoerig in te gaan op de gevaren van een verhouding... als een van de partners weinig besef heeft van goed en kwaad. Claire is altijd een heel verstandig kind geweest. Natuurlijk, natuurlijk. Ach, je hoeft maar één blik op haar moeder te werpen, je weet dat. Maar... U moet zich wel afvragen of het raadzaam is haar bloot te stellen aan de gevaren van een verbintenis die nooit meer dan een schijnvertoning zal kunnen worden. Waarbij alles wat er kan gebeuren een nadelige uitwerking op haar kan hebben. En op u, mevrouwtje. Ja, en, en op mij. De gevolgen kunnen alleen maar beschamend zijn. Ze gaat met hem trouwen. Ach, ja, maar we moeten ons wel afvragen of we dat willen. Zij heeft het zich blijkbaar in haar hoofd gezet. Doet u dan uw best het haar uit haar hoofd te praten voor het te laat is? Ik zeg het u eerlijk. Als u dat doet, doe ik ook wat ik kan. Ja, ja, ja. Maar ik zie eigenlijk niet in wat voor kwaad het kan als ze met hem trouwt. Maar in dit geval kan het haar vooral mentaal een knauw geven. Ja, maak me ook nogal zorgen. Ja. Maar valt me niet dat ze s'avonds op die manier uitgaat. Juist. Yes. U moet hem eens mee naar huis nemen, zeg ik steeds, dat wij ook eens met hem kunnen babbelen. Groot gelijk, hebt ik groot gelijk. Raymond kan namelijk agressief worden als hij uh, zijn zin niet krijgt. Meent u dat? Ja, ja, ja. Het is een lelijke driftkop. Ik hoop maar dat het niet al te hard bij u is aangekomen. Het is altijd vervelend de waarheid onder ogen te moeten zien. Maar beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Ja, ja. Je kan maar beter weten waar je aan toe bent. Juist, ja. Nou, mooi. Zoals ik al zei, ik doe wat ik kan, als u dat dan ook doet. hè, Met de nodige tak, natuurlijk. Samen zullen wij ervoor zorgen dat ze zich niet in de nesten werken. Hè? Nou, ik moet er nu van door. We, we hadden wel een oogje op. Ja, ja, ja. ja. Nee, wij steken er een stokje voor. Hè? Nee, niet dat we haar hebben geschuilen. En, eh... Uh... Ik hou hem s'avonds wel thuis. Hm? Ja, tot ziens. Nou, aardig dat u even langs bent ja. gekomen. We, we zien u nog wel eens, ja. denk ik. La, la, la, la, la. Het beste maand. Ja, het moet afgelopen zijn, hè. Wat kwam hij doen? aardig. Hij kwam ons vertellen over Claire en de vriend. Dat is een goede kennis van hem. Wat is er aan de hand? Niets, eigenlijk. Hij zei dat Raymond, zo hete jongen, nogal een, een wilde knaap is. Maar Claire is verstandig. Hè? Ze zal hem best in de hand kunnen houden, denk je niet? Ze zou wel gauw genoeg van hem hebben... als bepaalde eigenschappen van hem hij niet aanstaan. In elk geval is deze nou eens niet getrouwd. Hallo. Huh? Zeg, wat doe je in godsnaam? Nou, ik maak hem wat groter. Ik kan net zo goed een flinke kast maken, nou ik toch bezig ben alsjeblieft niet zoveel moeite voor mij, hoor. Een paar sinaasappelkistjes zijn ook best. Meer verdien ik niet. Nee, ik lever een behoorlijk stuk werk. Ach, kunnen we nou niet ophouden met die onzin? Je hoeft heus niet verder te werken aan dat vervloekte ding. Ik denk echt niet dat je het, dat je, je koffertje pakt zodra, zodra het af is. Uh, nee, nee, maar... Uh... Nou, dan kan je het meteen ophouden met dat gedoe. Uh, nee, ik maak hem toch maar af. Voor je weggaat, voor je de grote stap doet. Hoe lang zou je het volhouden? Vijf minuten. Vijf minuten later sta je alweer op de stoel. Zou ik het niet proberen? Je probeert niks. Niet alleen. Niet dat geachte de roggen van die meid. Als zij je hier weghaalt, gaan jullie er alle twee kapot aan. Als ik ga, ga ik alleen. Met vakantie. Ja, jij? Alleen? Ja. Zij heeft er niks mee te maken gehad. Ik ben een tijdje met haar opgetrokken, anders niet. Ik wil dus even wat anders. Net als jij af al en toe. Luister eens, Reh. Ik, ik heb zin ik... om een beetje vakantie te houden in mijn eentje. Een paar rustige weekjes ergens. Het land uit misschien. De gezelschap van die meid. Nee, ik ga alleen. Je spreekt haar dus nog steeds. Niet waar. Jij denkt nog steeds dat ik niks alleen kan. Ik heb haar niet nodig. Ik heb jou ook niet nodig. Ik kan best op eigen benen staan. Weet jij nog wel waar de grens is tussen waarheid en leugen? En dan te denken dat ik jou altijd een, een romanticus noemde. Jij, mijn beste jongen, je bent aardig op weg een ziekelijke leugenaar te worden. ze moesten je tong uitsnijden. Nee, ik ga weg. Ik, ik maak dit nog af en dan ga ik. Op eigen gelegenheid. Kom op! Laat me met rust. Ik zeg het toch, ik heb het er gekapt. Maar leugenaar, leugenaar. Schijn nou uit, Thompson. Mag ik soms niet met vakantie? Ik kan het toch proberen, of niet soms? Ik vertrouw je alleen, zwaar ik je nog zie. Nee, nee, nee, nee. nee. hey, hé, hé, hé. Wat doe je daar nou? Nee, nee, nee, dit, dit, dit gaat er. ver. Maar, je vroeg er wel op. Kom op, kom. Zo, Mooi. Kom, kom er maar uit. Ja. Het spijt me, Thompson. Dus als je zo begint, dan strijk je me tegen mijn haar in en dan geef ik niet toe, dat weet je. Dus uh, je bent niet echt van plan om weg te gaan. Nee, nog niet, nee. We zitten maar allemaal leugentjes. Nee, nee, ik ga als ik hiermee klaar ben. Ik kan het. Zonder hulp. In mijn eentje. En, uh, wat moet daar moet ik dan in die uh, tussentijd? Ik Kom weer terug. Dat zal zij nooit goed vinden. Zij heeft er niks mee te maken. Zweer het. Twee vingers omhoog. Ja, nee, daar heb ik geen zin in. Dan weet ik waar ik aan toe ben. <lacht> ik, ik ben zo terug. Hé, huh? wat? Ik moet even een luchtje scheppen. Het is je ja. bedompt. Tot straks. Tot straks. Zo. Dat zullen we zien. Op mijn fiets hou ik hem gemakkelijk in de gaten. Schuil, okay. We maken het alleen maar officieel. Voor ons maakt het geen enkel verschil. Alleen kan het dan niet meer gekletst worden als we samen zijn. Dat zou toch heerlijk zijn? Ik ben nog niet klaar. Nou, en? Ten slotte is het zo goed als gebeurd. Jij vroeg me om die ring. Je koopt maar een echte voor me als we het bekendgemaakt hebben. Je hebt nog niks gezegd. Nee. Maar zou het niet prettig voor ze wezen als ik ze voor onze vakantie vertel dat we verloofd zijn? Waarom? Dan hoeven ze zich niet zo ongerust te maken. Dan weten ze dat ze je rustig met me weg kunnen laten gaan. Hij weet ook dat we verloofd zijn. Dus waarom zou ik het hun ook niet zeggen? Wat? ...dat hij het weet. Ik heb er een beetje op speelt, maar... ...jij hebt het hem verteld, nietwaar? Het is ook maar beter voor hem, dat ik nu al weet. Ik, ik denk dat hij erg dol op je is. Op zijn manier dan. Dat hij zo vervelend deed, dat kwam omdat hij echt van de kaart was... ...dat we samen weg zouden gaan. Hij gedroeg zich heel correct, tot hij opeens razend werd... Ja, jij hebt nooit meegemaakt hoe aardig die kan zijn. Alleen kan hij opeens ontzettende pest krijgen. dat zegt hij zelf. Weet je wat hij eens gedaan heeft? Hm? Toen hij kwaad op me was dat ik ze zin niet deed. Toen bewaarde die honderden spinnen. Hij zei er geen woord over, spaarde alleen al die spinnen op. Stopte ze toen in mijn lunchdoosje. Yes, yes. Eentje daarvan beet me, liet me niet meer los. Ja, hij heeft zo van die geintjes. Ik zou me niet zo over hem opgeven. Jij zegt altijd wat anders. Het ene ogenblik kan hij geen goed doen en het volgende is er geen beter. Ik begin te geloven dat het waar is wat hij van je zei. je erg onevenwichtig bent. Oh, hij wilde hier alleen een eind aan maken. En waarom hiermee doorgaan als je toch niet over je hart kan verkrijgen om hem in de steek te laten? Weet wat je wilt, Rees. Ja, dat weet ik. Ik ga met jou mee. Zeg dan dat je hem haat. Als je zegt dat je hem haat, dan weet ik dat je woord zal houden. Anders kon ik wel eens van gedachten veranderen en niet met jou meegaan. Ik haat hem. Ik wou dat ik met de ding kon rijden. Jij leert hem, hè? Oh ja, re -re nee, nee, nee, nee, nou niet, jongen. Ah, Kleine lugenaar. Ik uh, kan u wel een hapje buiten brengen? Lekker slaatje maken? Nee, dank u, mevrouw Krab. Het is beter dat u hier stof in uw neus krijgt. <totstuk> Had je de kast nou toch eens zien? Moet je eens kijken wat er gevaart. Is. Ik denk dat hij het gedaan heeft om ons te treiteren. Nog een lekker kopje koffie voor ik met de schoonmaken begin? Nee, dank u, mevrouw Klep. de laatste tijd zo vaak tegen mijn gym gezegd dat ik hem ophield, hè? Mm -hmm. Als het niet om u was, meneer Thompson? Ja, ja, Had ik er mee. misschien al lang de brui aan gegeven? En dat moest u dan, hè, als ik u in de steek liet. Ik zei u toch dat u de dupe zou worden? U zou er het eerst onder lijden. Leiden? Het ware woord. En dat laat ik me niet aandoen. Ik laat me niet brutaliseren en bedriegen. Oh, is die weer aan het liegen ook? Ben. Jim zegt dat iemand die liegt nog erger is dan iemand die steekt. Leugenaars moet je een lesje leren. Je moet opsluiten. Net als dieven en moordenaars. Ik sprak laatst meneer Woord op de houtweg. Oh. Meneer Woord had de indruk dat onze jonge meneer er niet meer zo'n zin in had. Maar niet. niets? We werken in het dat algemeen. Ah. Hij vond blijkbaar dat hij de reserve uit moest. Ik heb tegen hem gezegd dat hij die jongen beter in de gaten kon houden. Bedoelt u dat u eigenlijk naar hem toe ging om over Raymond te praten? Nou, ik wist al dat u het toch niet zou doen. Hij was erg blij dat ik gekomen was. Ik vertelde hem hoe uh, u met uh, dat ding daar in uw maag zat. En van dat beeldje. Daar uh, had u het recht niet toe. Nou, misschien interesseert het u te horen dat onze jonge vriend overal rond vertelt... dat hij hem van u moet maken. Zo. En dat u hem gestompt en geslagen hebt. Ja. Eigen neef, bene. Nou, ik heb hem gezegd hoe de vork in de steel zat. Ik zeg, wat een zegen dat u een verstandig mens bent, meneer Ward, zeg ik. U moet hem in de gaten houden, zeg ik. En dat zou hij doen. De jonge man doet de laatste tijd vreemd voor ons hem. Nou... Ik heb gezegd dat het mij niks zou verwonderen als dat wat van zijn beste houdt weg zou wezen. Het was heel ondeugend van u om zo tegen meneer Wal te praten. Hè? Wat zegt u? Dat is mijn werk om te zorgen dat hij niet buiten zijn boekje gaat. Nee, meneer Thompson. Ik vind dat het tijd wordt dat hij heer flink wordt aangepakt. Ja. En eh, met alle respect, u bent de zacht voor hem. Ik zou met die jongen wel raad weten. Ik heb niet voor niks zelf drie kinderen grootgebracht. Vertel mij, wat komt nou dan? Oh! oh. Ah, oh, oh. Wat mevrouw Kruijf. Oh, ja. ja, ik zei toch al dat het gevaarlijk was. Uh, Eén windje zal genoeg zijn. Oh, oh. maar me, me, me, mevrouw Kruijf. Ach, ach, ach uh. Wat een geluk dat ik in de buurt was, hè. Zo. Oh. Ja, u kon zeker geen lucht meer krijgen, hè? Uh, nee. Uh, en dan nog zo donker oh. om er benauwd van te krijgen. Ja. Was dat daar binnen erg benauwd? Ja, dat, dat is verschrikkelijk. Afschuwelijk. Ja. Ja, ik stik de haast. Ja, ik. Ik, ik hoor uw haast ook niet. Ik zou een cognacje kunnen binnenhouden na zo'n ja, ja. schok. Nou, ik, ik zal even wat water opzetten. Nee, nee. Is wel goed zo. Oh. Ik... U had hem ook nooit zijn gang moeten laten gaan, hè? He? Het, is, het is nu te laat. Ik zal zorgen dat hij een ander slot inzet. Ik zou maar liever maatregelen nemen, anders zeg ik nooit mijn dienst op. Was het daar binnen erg donker? Oh. Ik, ik, ik dacht dat dat gek werd. Ja, ja, ja. Hoe gaat het nu? Oh, als een rietje. Als ik, als ik daar nog één minuut langer gezeten had, ja. hadden ze me zo weg kunnen dragen. Ja, ja, ja. Ik, ik zal even uw hoed pakken. Hè? Ja, alsjeblieft, zeg. Zo, je, oh. hier heb ik hem. Alsjeblieft, precies zo. En... Dank u wel. Ik, ik denk dat ik nou maar meteen naar huis ga. Ja. En dat ik ga liggen. Ja. De boodschappen laat ik ook maar zitten. Als je zo'n een schok hebt gehad, dan ben je nog in het best, maar het beste af in ja, je bed. Ja, in je bed, bent... bent... ja, ja. ja. Je, ik, ik zal er meteen een ander slot in laten zetten, Ja, nee, hoor. maar uh, u kon er niks aan doen, nee, hoor. Nee, nee, nee, ik, ik kom wel even langs om te kijken hoe het met u gaat. Oh, dat is, dat is erg aardig nee, van de, nu. Ja, ik sta erop dat u niet eerder komt uh. voor u zich weer helemaal goed voelt. Hè? Uh. Nou, tot ziens, ja. hè. Tot ziens. Tot ziens, meneer Thompson. Tot ziens, Tot Krokkleip. En het beste hoor, het beste. <middels> <middels> <middels> prima, prima. <middels> hij vroeg me om dat slot te veranderen. Geef me één goede reden waarom. Nou, hij wilde een sterker slot. Hij gaat er kostbare spullen in opbergen. Je wilt niet echt met mij mee? En je gebruikt die kast als excuus. Geef me dan nog wat tijd, Claire. We regelen die vakantie hier en nu. Moeder en vader weten waar we heen gaan. Hij weet dat ook. Ja, toch? Ja. Je kan het hem nog eens zeggen. En hem vertellen wanneer. Dat kan, toch? het zal niet meevallen om van mijn werk vrij te krijgen. Mijn Word kan moeilijk zonder me... Niemand kan zonder je, volgens jou. Ik reken ook op je. Ik krijg over veertien dagen vrij van de zaak en dan kan ik niks meer aan veranderen. Het is nu of nooit, Raymond. Nu of nooit? Vader en moeder vinden het goed. Als we maar aparte kamers nemen. Hè? Ze hebben me ingezien. gezien. Ja, die moet ik terug hebben, Claire. Die is niet voor mij. Dat nee, nee, nee. ja, is... Goed, hij, hij is van mij, maar, maar... Nou, ik bedoel, hij is van mij. Het is een mannenring, hè? Je krijgt een betere van me, eentje met diamanten. Ja, ik wil best wel mooie diamantjes. Maar voorlopig ook deze om. Je koopt maar een echte voor me, als je dat kan betalen. Kunnen we dan niet nog even wachten? Ik ga wel bespreken. Dan, dan heb ik wat meer geld voor, voor kleren en zo. Je hoeft maar één koffertje mee te nemen. Je neemt toch niet je hele hebben en houden mee? Je draagt toch nooit alles wat je meeneemt. Ja, en, en als hij me niet laat gaan? Wie? Meneer Ward? Nee, hij. Nou, noem zijn naam dan. Hij zal je niet bijten. Thompson. Dan zorg je maar dat hij je wel laat gaan. Ja, toch? Ja. En zeg er maar dat je over twee weken gaat. En, vraag meneer Wort, maandag of je vrij kan krijgen. Je kan met lunchtijd op mijn werk opbellen. Om ongeveer half één. Half één. En als ik op die tijd nog geen vrij kan krijgen? Dan zal je hoe dan ook vrij moeten nemen. Wij gaan en niemand houdt ons tegen. Wat zeggen ze nou? Wat zeggen ze? Zeg, is er geen elektrisch gereedschap voor dat werk? Nou, zo krijg je een beter afwerking. Ik, ik, ik zal jullie tegenhouden. Zeg, ik zie nog een spleet. Huh? Ja, hier, bovenaan, links. Oh. Daar. Nou, dan is het houtkom getrokken. Heb je altijd met gedroogd hout. Oh, het beste is om de deur weer uit te halen. Nee, nee, niet doen. niet doen, nee. Vul eerst die spreek met een beetje vloeibaar hout, hè? Zoals die andere scheuren. Oh, ja, maar dat is hard geworden. Dat zal ik niet weer moeten halen? Gaan we toch niet weer zitten? Nou, mijn geduld goed ook een eind. En een beetje moeite heb je in een week zover dat ik hem kan gebruiken. Ik moet alle planken nog maken. Ik hoef geen planken. Ja, en, en dan moet hij nog van binnen geschilderd. Nee, ik heb liever wat anders, denk ik. En met iets uh, beplakken misschien? Waarom? Kurk. Ja, haal maar Kirk. Uh, waar vandaan? Nou, vraag meneer maar. Die vertelt het je wel. Nou, ga maar meteen opbellen. Uh, op zondag? Waarom niet? Je weet toch wel hoe je bellen moet? Uh, ik spreek hem morgen wel. Oh, je kan best met zo'n telefoon omgaan. Met wie belde je gisteren? Gisteren? Met niemand? Maandag dan. Maandag was het, hè? Of uh, mogen we niet weten met wie je maandag belde? Ik had je niet gezien. Ik weet je wel? al. En druk dat je het had in die cel. Je zag rood van opwinding. Wist meneer wat dat je niet op je werk was? Het was lunchtijd. Ah, je belde dus met een van je vriendinnen. Ik zie dat niet meer. Het wordt steeds geheimzinniger. Ik moest iets regelen. Oh, ja. naar mijn vakantie. Na treinen informeren en zo. Ik ga met vakantie. Al gauw. Over twee weken om precies te zijn. Voor je het weet is het zover, dus ja, ik ben bezig met bespreken. Waarachter? Ja, dat valt niet mee, hè, als je het nooit eerder gedaan hebt. <laughs> en waar gaat de rest naartoe? Nou, niet naar Turkije. Ik heb altijd gezegd dat ik eens wat anders wilde, nietwaar? Mm -hmm. uh, misschien ga ik dit jaar ook nog ergens heen. saint Tropez of uh, Turkije misschien. Ja, het is moeilijk. Het is zelf keus. Maar over veertien dagen ga ik. Ik zal wel zien waarin. Mm -hmm. En uh, meneer Ward weet er al van. Ja. Dus uh, je kan er niet meer op terugkomen. Ja, nou, ik zal over twee weken ergens heen moeten. Alleen, en, natuurlijk. Dat heb ik je toch gezegd. Mm -hmm. Nou, dan zal ik je wat geld geven. Waarvoor? Voor vloeibaar hout, natuurlijk. Hm? De winkels zijn dicht. Dat is zo. Zeg. Waar is je like ring? Heb je hem al gevonden? Die Kurk van binnen staat keurig. Hé, hey, wat zeg je? Geen keertje meer te zien. Oh. Geen keertje meer, zei ik. Sta nou even stil, Claire. Laat me die jurk nou even. Afspelden. Ja. Doe je het wel gelijk? Eh? Een, een beetje kortig. Mm -hmm. Ik wil er niet zo slordig bij lopen. Zo, zo. daar gaan we weer, mijn jongen. Maar nou, lopen kan die. Daar gaan we. Oh, netjes uit het zicht. Hm. Zo kan niemand me zien. Niet één jocht meer achter me aan. Nee, je komt toch niet te laat, hè, schat? We hebben een hele reis voor de bocht. Ja, dan kan je niks beloven. Het kan wezen dat ik nog werk moet afmaken en pakken als ik thuis kom. Je kan natuurlijk ook donderdag je koffer pakken. Het zou je verdiende loon zijn als ik zonder je ging. Pakken. Nee, niet doen. Dat doe je toch niet, Kleur? Ik maak maar een grapje. Jij zorgt een beetje voor me, hè? Je zit toch niet zo te dobben? Ja, en als ik te laat ben? Ik wacht wel. Hier, bij de kruising. En samen rijden we de nacht in. Hard. Zo hard als je wilt. Ik kan wel 80 halen als ik vol gas ga. Oh, ik zal het vast erg fijn vinden, hè, Claire. Het wordt zo fantastisch dat we nooit meer terug willen. En als het ons niet bevalt, dan gaan we gewoon verder, hè? Dat is het voordeel van een auto. Daar heb je meer aan dan aan een fiets. Als het niet naar je zin is, dan hoef je niet te blijven. We staan gewoon op wanneer we willen. En ik hoef niet voor het ontbijt te zorgen. En met het geld zit het toch goed, hè? Ik zei al, ik betaal mee. Ja, weet je het zeker? Ik heb er ineens een hekel aan om niks, niks op zak te hebben. Ben je van iedereen afhankelijk? We hebben heus genoeg, schat. Maar heeft hij niet nog wat dat hij kan lenen? Nou, om je gerust te stellen. Je kan hem later toch terugbetalen. Nou, dat geeft hij me vast niet. Vraag het dan. Ja, Hij heeft geld genoeg, maar hij zorgt er wel voor dat ik er niet aankom. Dat brengt me maar op ideetjes, zegt hij. Vraag het hem toch maar. Wie weet. Klaar met strijken, Moeder? Nee, kind. Ze gaat zo. Ze hebben het dit keer wel in de hoofd gezet. Ik had de beter zelf kunnen strijken. Je bent dan half uur bezig. Zo'n last heb je toch niet van je handen? Ze krijgt het best van elkaar. Dat zal wel moeten, hè? Eh, eh. Zij zou eens een goede vakantie moeten hebben. Je wordt bedankt. Je zou mij een prettige vakantie moeten wensen. Dat moest je liever doen. En, Ray? En, meneer Woord? En kijk uit, hè. Geen streken. Of zo dat niemand het merkt. Nou, tot ziens dan, meneer Woord. Tot ziens, Ray. Nee, maar Keurig, keurig. Nou, dat is een ander gezicht, hè. Ik heb boven alles netjes opgeruimd. Oh, bedankt. En ik heb mijn werkkleding in de klerenkast gehangen. Nou, waarom gooi je die niet het raam uit? Of, of verbrand je het? Hoezo? Je hebt het toch niet meer nodig? Ik kom terug. Echt. Twee weken meer niet. Dan kom ik terug. Ja, dat is toch niet veel? Twee weken? Kijk kan je me toch niet kwalijk nemen. Iedereen heeft wel eens een verzetje nodig. En ja, ja, ja. ben jij toen soms niet weggegaan. Vier dagen nog wel, terwijl je mij alleen in dat rottige hotel achterliet. Ik ben er toen niet alleen tussenuit gegaan, zo zonder reden. En jij wist waar ik naartoe ging. Ja. Maar dat is verleden tijd, niet? Ja. Nou, waar wacht je nog op? Op mijn zegen? Oh, nee. Je wou me om geld vragen, hè? Als je zo kijkt, weet ik het wel. Je denkt toch niet dat je wat krijgt, hè? Nee. Nou, daar zal je dan toch van opkijken, kereltje. Ik zal je wat geld geven. Ik ga het even halen. 50 Schiet op, GW. We moeten weg voor het donker is. Vervelend dat ik je moest laten wachten. Alsjeblieft. Een mooi dik rolletje bankbiljetten. Wat doe je nou? Het is mijn kast. Daar gaan we al mijn schatten in. Te beginnen met dat rolletje bankbiljetten. Ja, maar je zou het me lenen, zijn. Je mag het geld hebben, het is voor jou. Ga je gang, pak het maar. Geen spelletjes, Thompson, daar heb ik nog geen tijd voor. Je moet je bus halen. Met trein, ik ga met de trein. En voor je die trein kan pakken, moet je nog vijf kilometer lopen. Ja, precies, dus ik moet weg. Ik sta verstomd. Het is werkelijk ontstellend, zoals jij blijft liegen. En ik me maar afvragen hoe lang ik je opgesloten zal houden. Terwijl jij het me steeds moeilijker maakt... om je niet voorgoed de achterslotte te zetten. Ik moet nou weg, Thompson. Als je niet wilt, dan geef je me maar niet. Zal ik je vijf minuten geven alleen om je een lesje te leren... of zal ik tot het bitterende doorzetten? Dat is de vraag. Ik heb mezelf afgevraagd, komt hij terug? Als ik hem de deur uit laat gaan... hè? Hey, he? hey omdat dan altijd nog dat hij het opbrengt om weg te gaan. Jammer genoeg moet ik dan aan zoveel rotsnoezen van je denken... ...dat ik het risico niet durf te nemen. Je hebt me verhalen opgehangen waar ik je nooit toe in staat had geacht. Dus hoe kan ik je dus laten gaan? Hè? Als je open kaart had gespeeld en gezegd dat je in zoiets verzeild was geraakt... ...dan had ik daar misschien op een gip van kunnen brengen. Ik ben de eerste om de behoefte behoeft aan, aan een moederfiguur te begrijpen. Waar of niet? Jij ook je zin. Een mens kan nu eenmaal niet alles tegelijk zijn. Al wil je dat wel. Maar jij werd steeds sluwer. Je ging doen alsof ze niet bestond. Je ging stikken doen. Hé, Domsen! dat zal jou niet baten. Nee, nee, nee, nee! Dat zal je niet baten, René! Ja? Dan zou je vorig jaar niet tegen me hebben uitgehaald. Of daarvoor, of daarvoor! Misschien uit! En dan zal ik alleen maar eens concluderen niet doen! Laat me gaan! Ik beloofde dat ik terug zou komen. Ja. Ik wil ook terugkomen. Ja. Ik wilde eigenlijk helemaal niet gaan, maar het moest van haar. Ze zit op me te wachten. Laat. Laat. Ja, en al, als ik nou naar de toegang zeg dat ik van die ben veranderd. <laughs> dat zou een mooie oplossing zijn, ja. toch? Ik zeg gewoon dat jij zonder dat ik het weer plannen voor ons had. Ja, die is, uh, nee, niet doen, idioot. Die laat het, jongens. Uit. Uit. In die kast, vijf. Zij uit. Want je dat vindt, je gaat erin. Ik doe je pijn, hoor. Ik, ik me sterker me. dan jij. Ik laat me niet opzij zetten door die meid. Die meid. Ja, uit! Ah. Ah, Thompson! Ah. Bloed, Thompson, water. Oh nee, Nou overal bloed. Oh, nee. Uh, jas, uh, nee, nee, geen jas. Wegwezen. Dit was het tweede deel van De Kast, een spel in twee delen van Maggie Ross dat werd vertaald door Ina Neeseker. Marcel Maas speelde Raymond. Claire was Gerry Mantel, haar ouders Willy Bril en Frans Kokshoorn. Thompson werd gespeeld door Paul van Gorkum, mevrouw Crab door Maria Lindes en Ward door Wim Kouwenhoven. De regie had Ad Leupler.